Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een demonstratie tegen politiegeweld in Brussel is behoorlijk uit de hand gelopen. Betogers gooiden met stenen naar de ME en staken dingen in de fik. Ze zijn boos vanwege de dood van een jongen van 23 die vorig weekend overleed nadat hij was gearresteerd door de politie. Deze mensen zijn hun vertrouwen kwijt. Er is al lang weinig vertrouwen in de politie. En er zijn veel mensen die nog niet echt weten wat er aan het gebeuren is. We zijn op een punt gekomen dat we eigenlijk de politie niet meer kunnen vertrouwen. Betogers hadden borden met Black Lives Matter en riepen om rechtvaardigheid voor Ibrahima, zo heette het slachtoffer. Volgens zijn advocaat de jongen op het politiebureau van zijn stoel en bleef hij minutenlang bewusteloos liggen. Agenten zouden al die tijd niets hebben gedaan. Er loopt nog een onderzoek naar zijn dood. Bij een zwaar ongeluk op de A2 richting Utrecht is een vrouw van 29 omgekomen. De vrouw had samen met haar broer hun auto aan de kant gezet op de vluchtstrook... toen ze door een vrachtwagen werden geschept. De broer van 31 ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur is opgepakt. En het zou heel goed kunnen dat er binnenkort meelwormen op menukaarten van Europese restaurants komen te staan. Het Europees Voedselagentschap heeft de beestjes officieel aangemerkt als voedsel... Als de Europese Commissie dat advies overneemt... kan je straks dus bijvoorbeeld mealworm burgers kopen. En er is voetbal vanavond. De koppositie was binnen handbereik... maar PSV moet voorlopig genoegen nemen met plek 3. Bij winst tegen AZ zouden de Eindhovenaren... over Ajax en Vitesse heen wippen en dus bovenaan staan. Maar het werd 3-1 voor AZ... Vooral de tweede goal mocht er zijn, zag verslaggever Andy Houtkamp. Begon bij een hoekschop. Jesper Carlsen, de zweet. Hij hey, al oh, vijf doelpunten brengt de bal bij de eerste paal. Oh, doelpunt! Doelpunt van Koopbeiners! Wat een raar, maar schitterend doelpunt. De tweede in deze wedstrijd. Nou, die wil ik nog wel even terugzien. Was het nou echt met het hakje dat hij hem over keeper Vogo vogel tikt. Ja, dat was inderdaad echt zo. Op dit moment zijn er nog drie wedstrijden bezig. Onder meer Feyenoord komt in actie. Het weer nog in het noorden en oosten behoorlijk fris en kans op gladheid. Het wordt daar vannacht tot wel min 5. In de rest van het land is het bewolkt en blijft het wel boven 0. Morgen grijs en in het zuidwesten kans op natte sneeuw. Het wordt dan een graad of 2. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staat een vierde op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en van Horen 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden.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 I still belong I'm Slayed. But these dreams I have of you ain't real Ja. Ja. porque sinceramente vale recordarte si tú no estás la soledad no combate la luna no sale si no te a ver ja.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 Voy a fallar. bel ik jou. Om te zeggen dat ik het al van je hou. Porque sinceramente recordarte. Si no estás la soledad, gana combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. vergeten. onder Giant need within Thank <laughs> you. You. Mm -hmm. Weet je niet dat je verdwaalt in al die vragen? Even. I'm